Tien uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Premier Rutte zegt over het vroegtijdig bekend worden van de miljoenennota... dat het niet had mogen gebeuren. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer, die om opheldering had gevraagd. De tekst verscheen op internet volgens de premier... door een menselijke fout bij een extern bedrijf. Oorspronkelijk zouden de stukken pas morgen worden gepubliceerd. Nadat de miljoenennota bekend was geworden... maakte het kabinet ook de afzonderlijke begrotingshoofdstukken bekend... Uit de begroting blijkt onder meer dat het kabinet van plan is om aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek zijn uit het basispakket te halen. In de begroting staat verder onder meer dat defensie door de bezuinigingen volgend jaar minder inzetbaar zal zijn. 2012 wordt een moeilijk jaar, schrijft minister Hille. In het buitenlands beleid komt meer dan vroeger het Nederlands belang centraal te staan. Er wordt minder geld uitgetrokken voor noodhulp en Nederlandse gevangenen in het buitenland krijgen minder aandacht. Het kabinet besteedt verder eenmalig 300.000 euro... voor de vernieuwing en uitbreiding van de website van het Koninklijk Huis. GroenLinks in de Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring ingediend... tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. De motie was mede ondertekend door PvdA en SP. De partijen vinden dat onduidelijk is wat nu precies de gevolgen zijn... van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget... waardoor veel onrust ontstaat. Volgens deze partijen maakt Veldhuizen eerdere toezeggingen niet waar... De motie zal het waarschijnlijk niet halen. De staatssecretaris meldde de Kamer vandaag... dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen op het PGB... maar dat er wel een aparte vergoedingsregeling komt... voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. Veldhuizen van Zanten streeft ernaar... dat iedereen die zorg nodig heeft dezelfde zorg kan houden. Maar ze kan niet beloven dat cliënten niets van de maatregel zullen merken. Denemarken krijgt zeer waarschijnlijk voor het eerst een vrouwelijke premier. Een links samenwerkingsverband onder leiding van Helle Torning stevend af op een verkiezingszegen. Volgens de laatste prognoses komt de linkse coalitie uit op 91 zetels. De centrumrechtse regeringscoalitie van premier Rasmussen zou blijven steken op 84. De Denen moesten vandaag vervroegd naar de stembus omdat het minderheidskabinet van premier Rasmussen is gevallen door oneenigheid over het economisch beleid. Zijn kabinet regeerde met gedoogsteun van de populistische Deense Volkspartij. Marco Borsato krijgt een Edison voor zijn hele oeuvre. Hij verdient de Edison Pop-oeuvre-prijs voor zijn muzikale prestaties sinds 1990. De jury prijst de zanger onder meer voor zijn passie om het publiek te entertainen. Volgens de jury is de oeuvreprijs een aanmoedigingsprijs, wetende dat hij nog veel moois zal maken. Marco Borsato krijgt de pop Edison op 2 oktober. Dan nog het weer. Het is vrij helder en het koelt snel af. Vannacht liggen de minima rond 7 graden in het binnenland en er kan nevel of mist ontstaan. Morgen eerst zonnig. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In Zeeland kan een beetje regen vallen en het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover dit bullet, hè. nu bent van sloten met meer nieuws uit de miljoenennota. En het nieuws gaat vooral over de begroting van onderwijs. Want we hebben het alleen maar over kommer en kwel. Allerlei tegenvallers, bezuinigingen die eraan komen. Maar bij onderwijs is het een van de begrotingen waar extra wordt geïnvesteerd. 100 miljoen wordt er uitgetrokken. En dat wordt gebruikt voor de verdere verbetering van de professionele kwaliteit van leraren en schoolleiders. Verder staat in de begroting te lezen dat er prestatieafspraken met ouders worden gemaakt. Ouders moeten actief betrokken worden bij het onderwijs. En wat nog een grappig feitje is. Is dat op de basisschool de gemiddelde score van de CITO... de eindtoets in groep 8, die moet omhoog. Dus de kinderen moeten beter hun best doen. Het is nu 535,4. En het kabinet wil dat alle kinderen voortaan bij elkaar... dus het gemiddelde uitkomen op 537 als eindscore. Wilco Boom is in Den Haag, leest weer een hele andere begrotingen, maar wel met cijfers. Wilco, want we moeten het even hebben ook nog over het begrotingstekort. Over het aantal nullen, zal ik maar zeggen. Ja, en het zijn heel veel nullen, hoor. Ja, hoeveel? Komen we uit? Nou... Uh... Uh, dit gaat dus over getallen, over hele grote getallen. En als je, je die tot je laat doordringen, het zijn getallen uit de miljoenennota... dan wordt het eigenlijk wel heel erg logisch dat het kabinet hard wil bezuinigen. Om Johan Cruijff te citeren... je hoeft geen Einstein te zijn om te snappen dat het zo niet kan doorgaan. Of er dan op deze manier moet worden bezuinigd als het kabinet wil... dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Dat is een kwestie van politieke overtuiging. Maar het zijn schrikbarende cijfers. De... Uh, staatsschuld bijvoorbeeld, uh, de schuld die de staat heeft aan banken. In totaal, in 2008, was dat een kleine 350 miljard. In 2012, schrik niet, was dat opgelopen naar 407 miljard staatsschuld. Of dan, dan zal dat zijn opgelopen naar 407 miljard. Het begrotingstekort. In 2008 was er nog een overschot van 3 miljard. In nou, 2008 was het ook het jaar waarin de bankencrisis... om zich heen begon te grijpen en die daarna stevig begon door te zetten. Dat begrotingstekort dat is dus, dat loopt op van dat overschot van 2008... naar een tekort van 18 miljard in 2012. Nou en Er moet natuurlijk heel veel rente worden betaald... over dat begrotingstekort, want dat moet de staat weer financieren. Nou, in 2008 betaalde de staat nog ruim 9 miljard rente. En volgend jaar zal dat zijn opgelopen naar ruim 10 miljard. Dus gewoon 1 miljard erbij. Per jaar alleen aan rente. Dat geld is dus gewoon weg. Nou, dat zijn de, de, eigenlijk de cijfers achter al de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. En uh, alleen om die reden al interessant om ze even over het voetlicht te halen. Een duizelingwekkende cijfers. Dankjewel, Wilco. Welkom op was dat vanuit Den Haag. Ik beloofde u eerder, premier Rutte. Onze verslaggevers, de collega's dus van Wilco, zijn ook op zoek naar de premier. We weten waar hij zit. Hij zit in het torentje. We weten ook dat hij op enig moment naar de vergaderzaal in de Tweede Kamer gaat komen. Maar dat andere debat waar we net van Marianne. Over hoorden. Over die PGB's is namelijk uitgelopen. En vandaar dat de premier zich nog niet heeft laten zien. Maar de verwachting is dat hij binnen nu en een uur. toch ook wel in Slans vergaderzaal. zijn gezicht moet laten zien. En daar zijn we er natuurlijk bij om hem vragen te stellen. over wat er allemaal is gebeurd. en ook natuurlijk zijn visie te horen op die hele miljoenen nota.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 Geld lenen kost geld. Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Plus Appetit Pizza voor maar 2,99. Plus geeft meer, vooral het weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op pizza. Radio <middels> Welkom bij het derde uur vanavond van Langs de Lijn. Voor degenen die het gemist hebben, PSV won eerder op de avond met 1-0 van Legia Warschau. En in Alkmaar wordt er gevoetbald, maar ook in Londen. Fulham Twente, daar gaan we eerst naartoe, naar Annie Houtkamp. En ik weet niet hoe jij erover denkt Jack, maar Twente ik denk heel is zeker niet kansloos in uh, deze wedstrijd. Uh, Fulham is uh, geen wereldploeg en uh, het staat 1-1 overigens. We uh, tweede helft is twee minuten ruim bezig. En uh, waren het niet dat uh, in de beginfase na een minuutje of twintig zo'n blunder van uh, Dalli het doelpunt opleverde voor Fulham. Daarna is Twente toch na eventjes de kluts kwijt te zijn geruid weer in de wedstrijd gekomen. En kon gelijk maken een minuutje of vier voor rust via Luc de Jong. Nu balbezit voor Douglas. Douglas speelt de bal even terug op Michailov. Geen wissels in de tweede helft. Bal gaat de diepte in richting Luc de Jong. Gaat de lucht in, wint. het. Komt hij wel, maar komt hij dan ook bij medespelen? Ja wel bij Willem Janssen. Janssen bal naar de rechterkant naar Rosales. Rosales naar de doorgelopen Janssen. Want ze kan hem net niet uh, op tijd onder controle krijgen. Omdat uh, Hangerland daar goed uh, tussen zit en de bal naar voren speelt. Maar dat niet goed doet. En uh, dan komt de bal bij Luc de Jong terecht. Houdt hij hem binnen voor de achttij? Ja, dat doet hij. En dan uh, gaat de bal over de zijlijn. Gelopen door Matthew Briggs, de linksback. En mag FC Twente weer gaan gooien? Nee, Twente is niet kansloos. Zal uh, misschien zelfs wel in ieder geval één puntje kunnen halen. Maar misschien wel uh, de volle drie. Overigens, Odense uh, staat 1-0 voor bij Wisla krakau van Robert Maaskant. Dat is de andere gro groepswedstrijd in deze Pool K. Twente weer in de aanval. Via de rechterkant van Rosales nog even meenemen. Nee, hoeft niet, want hij verspeelt de bal. Vol in de aanval. 1-1 de stand na 3,5 minuten in de tweede helft. En die werkt het eigenlijk met Rosales... die natuurlijk de normale rechtsachter was. Vervolgens even later binnenkwam bij Twente in dit seizoen... en, en vervolgens Cornelis op zijn plek zag staan. Wat is dat nou precies met Rosales daarvoor in? Ja, ik, uh, ik vraag me ook af wat hij precies wil. Uh, Rami zou een veel logischer keuze zijn. Maar omdat Rosales wat beter in het verdedigende werk is... heeft hij hem daar vandaag neergezet, co-Adriaanse. Uh, het, het, het gaat redelijk, hij geeft een paar aardige voorzetten. Maar Cornelissen is natuurlijk de verrassing... dat hij de vaste rechtsback is geworden bij FC Twente. Hij was eigenlijk gehaald als een soort van stand-in. Maar doet het gewoon goed op die plek. En dan zit je met uh, Rosales, ik wil niet zeggen in je maag... want hij is een, een redelijke voetballer, altijd wel een uh, zes ja aanvallend uitweker. wel hè verdedigen kan hij niet. Nee, precies. Uh, daar is hij eigenlijk wel voor gehaald. Maar goed, uh, Cornelissen doet het goed. En aanvallend is hij iets sterker. Dus vandaar dat hij het op die rechtsbuitenplaats uh, uh, niet onaardig doet. Hij heeft al een paar aardige voorzitter. Zit is ook op de bank eigenlijk? Die zit op de bank, maar die heeft een hele wedstrijd afgelopen maandag gespeeld bij uh, Jong FC Twente En uh, wordt uh, af en toe een beetje gespaard. Men, uh, men denkt uh, dat het een hele leuke voetballer kan worden. Maar moet heel rustig, zoals het zo mooi heet, ik begrijp dat nooit zo goed, maar moet heel rustig gebracht worden. En Douglas, waar iedereen op let, die uh, bezig is dus met Nederlander worden. S Sommige mensen zeggen, hij is het al. Misschien kan je dat nou wel vragen. Ja, ja, hij spreekt in ieder geval Nederlands. Uh, hij uh, is wat rustiger geworden en dat uh, doet hij goed. Staat goed achterin uh, te spelen, volgens nog. Nu gaat het voelen maar uit, maar weer uitstekend werk achterin. Van Cornelissen zorgt ervoor dat Briggs niet gevaarlijk kan worden... en er een slechts een inworp aan overblijft voor Fulham. Of wordt het een hoekschop? Wij gaan, We gaan even, even over, uh, Want maar, uh, er is weer een doelpunt. En uh, raden voor wie en uh, dus niet raden waar? Bart? Nee, raden waar is wel heel makkelijk. Voor wie trouwens ook, want hij is weer voor AZ. AZ tegen Malmö 4-0. gebeurt na 49 minuten. En de goal komt op naam van Brett Holman. die wel heel makkelijk mag doorlopen vanaf de linkerkant van het veld... Gaat wel een goed moment af vooraf waar Elm de bal ontfutselt aan de tegenstander. Sterk blokzet. De bal hobbelt dan voor de voeten van Holmen. Die komt vanaf de linkerkant naar binnen. Stratstofgebied in. Bij de Zweden staat iedereen te kijken. Maar niemand grijpt in. Echt ongelooflijk. Dan wordt het wel heel makkelijk. Hij blijft koel. Cool. En uh, schuift de bal in de verre hoek langs de keeper Dali. En uh, om met Andy te spreken. Ik weet niet hoe jij erover denkt Jack. Maar ik denk dat dit wel gedaan is hier. Ja dat lijkt me ook Bas. Alhoewel ik heb vaak met je gewerkt. Je weet het bij jou nooit. <laughs> Uh, Als jij niet veel denkt, dat wist ik trouwens <laughs> ja, al. Ja, dat wist je. Ja, ja, ja, ja. ja heel goed. Hé hey Bas, uh, 4-0 nu ook weer. Je had het straks al even over. Uh, vier wedstrijden gespeeld, 17 voor, 0 tegen. Nu komt er weer uh, een grote score met wellicht weer 0 tegen. Wat is de kracht van AZ? Nou, dat, dat zit hem in heel veel dingen. Ik moet ze erbij zeggen dat ik ze voor het eerst live zie voetballen. Want ik heb uh, veel wedstrijden wel op de televisie van ze gezien. Ook in het begin van het seizoen, die Europese wedstrijden. Het is een elftal waarvan Wermbloem het misschien nog wel het, het mooiste onder woorden bracht. Er zijn natuurlijk veel kwalitatief goede spelers weggegaan. Maar hij zegt we hebben aan kwaliteit ingeleverd. Maar we zijn als team sterker geworden. Het valt op zijn plek. Je hebt een uh, sterke spits met Eltidoor die je bal kan vasthouden. Je hebt daar omheen veel snelheid met Berens en Holmen en Maher. Als die er niet is staat natuurlijk Martens staan met heel veel voetbalgevoel. Je hebt daarachter mensen die... Langzaam maar zeker in bloei komen met Wermbloom. Van wie wij in Nederland altijd zeiden, ja dat is leuk, die kan koppen. Maar voetballen kan hij niet, dat kan hij wel steeds beter. Met Elm, die langzaam maar zeker een hele goede speler gaat worden. En met een vrij solide defensie. Waar Viergever eigenlijk in de schaduw van Moreno een jaartje heeft mogen groot worden. En er nu gewoon staat met Mooisander, die natuurlijk een goede verdediger is. Niet voor niets wil de PSV hem hebben. Dus dat ziet er allemaal gewoon heel goed uit. Komt hier nog 5-0 aan ook? Nee, want nu loopt de bal eigenlijk net niet zoals hij moet lopen. Waar een doorloopt het strafschopgebied in. Maar uiteindelijk genoegen moet nemen met een hoekschop. Wat valt allemaal op zijn plek. Er is natuurlijk een trainer Verbeek die overal waar hij werkt goede resultaten haalt. Maar wel vaak na een, laten we zeggen, opstartperiode. Het duurt altijd eventjes en dan komen ze een op gang. En misschien gaat AZ dan nu wel de, de, de, vlucht, de vruchten van Plukken. Hoekschop van Elm. Goede trap. Holmen moet ineens. Holmen maait langs de bal. Nou ja, langs de bal. Niet langs de tegenstander. Want die gaat Gosk Leren. Die schopt oh, oh, oh. hij bijna doormidden. Uh, nou ja, het loopt goed af. Uh, hij, ja, hij wil echt de bal vol uit de lucht maaien. Maar oh, hij raakt, daar houdt net in, zie ik nu in de herhaling. Hij uh, schopt echt bijna zijn tegenstander door doormidden. Maar het loopt uh, allemaal vrij goed af. Excuseer Lemo. 52 e ja. minuut. En uh, 4-0 blijft het bij ja, AZ. Ja, je zei, Verbeek doet het overal goed. Het jaar dat hij bij Feyenoord zat, was jij op vakantie. Nee, hij heeft opstartproblemen zeg ik. Het doet okay. even voordat het gaat lopen, maar ze hebben daar het geduld niet van. Nee, denk nee, ik echt nee. hoor. Ja, en, en niet de goede spelers omheen die op dat moment met hem enzovoort Dat klopt. Dankjewel Bas. We gaan. we gaan weer naar Londen, we gaan naar Andy. Het is nog steeds 1-1 bij jou, Voel M Twente. Ja, kansje gezien wel voor Dempsey. Die uh, als een dubbeltje uit een doosje bij de tweede paal uh, uh, tevoorschijn uh, kwam. En de bal net naast de doel van Michailov kopte. En dat komt eigenlijk door wat slordigheidjes van Twente. Want op uh, voetbalgebied uh, is het niet echt super wat uh, Fulham laat zien. Douglas speelt de bal naar de linkerkant naar Willem Jansen. Willem Jansen ziet in de diepte Ola John vertrekken. Maar houdt de bal uh, eventjes uh, bij zich. Speelt hem dan op Team Dali. Team Dali met moeite weer naar Douglas. En Douglas speelt de bal dan wel richting Ola John. Maar speelt hem zo over de zijlijn. En dus mag Grigera die ik nu van heel dichtbij zie en eigenlijk geen steek veranderd is uit zijn uh, vergelijking tot zijn Ajax tijd. Alhoewel hij uh, is onopvallend uh, als rechtsbek vandaag bezig bij uh, Fulham. Hij heeft de bal ingegooid en het balbezit is dus voor Hangerland. Pangerland ten Noord speelt de bal naar de linkerkant naar opkomende Briggs. Die altijd opkomt zoals het een uh, Engelse bek uh, betaamt. En dan uh, gaat de bal naar Andy Johnson. Die probeert er langs te komen bij Wiskhoff. Maar die Wiskhoff, dat is toch wel een grootheid hoor. Zo even uit het niets bij NSC uh, vandaag gehaald door FC Twente. En een bijzonder sterke vaste kracht geworden in ditzelfde FC Twente. Balverlies ondertussen wel voor Twente. Als Grigera de bal over de middellijn heeft. Het publiek gaat er maar eens even achter staan. Come on white whites. De whites uh, toetelnaampje voor deze ploeg. volm als Dembele de bal heeft en uh, om zich heen kijkt. Nee, krijgt de bal nu. En uh, het was Dempsey die de bal aan Dembele speelde is het uh, weer uh, uh, Murphy die de bal nu in de diepte speelt richting Johnson. Johnson komt de bal maar een beetje achterover. Hangend, vallend. Heel simpel in de handen van Michailov. 55 minuten gespeeld. Michailov met de lange trap naar voren richting de Jong. Maar die bal is te hard. Komt in de handen terecht van de andere keeper van Mark Schwartzer. Die hem meegeeft aan Hangeland. Hangeland... Uh, ja, het, het is een beetje losstand, hoor, moet ik zeggen, bij Fulham. Alles moet dan de diepte in worden gespeeld. Ik zie nu ook de armen wijd gaan van Clint Dempsey... om de bal weer helemaal hard naar voren richting Andy Johnson wordt gespeeld. En zomaar over de zijlijn wordt geknald door die uh, hangerland. En uh, uh, Dempsey, die daar op het middenveld eigenlijk een beetje op die bal stond te wachten... en daar stond ook uh, Murphy, die worden constant overgeslagen. En zo komt er geen voetbal in het team van Fulham. Daar waar het bij FC Twente regelmatig wel uh, aanwezig is. Nu even niet omdat Cornelis de bal kwijtraakt. En de bal meteen weer de diepte in wordt gespeeld richting Johnson. Maar dan zit uh, Wissgerover tussen. Via Michailov gaat de bal naar voren. Hangerland vangt de bal op. Wordt de bal teruggespeeld uh, moeizaam. Uh, snel weggewerkt door Chris Beard. En dan uh, op de middellijn is het Griegera die de bal richting Dembele speelt. Dembele opgevangen door Douglas. Doet uh, Douglas goed met het uh, sterke lijf. Moet aan uitkijken omdat uh, Dembele uh, heel goed uh, uh, de bal uh, herovert. En dan is het uh, hier de kans. Doelpunt. nee. Geweldige redding. Michailov. Wat kwam hier makkelijk langs. Andy Johnson. Uh, oh. Bij de verdediging van FC Twente. Nou, weer wat slordig, slordigheden achterin. En uh, kwam alleen voor keeper Michailov Johnson. En schiet de bal tegen Johnson aan. En daar komt FC Twente heel goed weg. En staan nog altijd 1-1. Balbezit voor FC Twente. Willem Janssen even naar Brama. Ik zit tussen het publiek. Misschien uh, kunt u het horen uh, gezellig. Maar af en toe uh, wat lawaai op uh, deze houten stoeltjes en houten bankjes. Wel erg leuk. Net zo oud als ik ongeveer. Die houdt uh, tafeltjes en uh, stoeltjes. Dus dan kun je nagaan hoe oud dat wel niet uh, is. Balbezit voor Douglas naar Wissgrove kijkt naar voren en ziet Brama. Brama wordt meteen opgejaagd door Murphy. Je speelt de bal snel terug naar Wisscherov. Wisscherov naar Michailov. En Twente moet echt uitkijken dat ze niet zo die schloordigheden blijven begaan. Waardoor in de omschakeling heel snel hem eh, gevaarlijk kan worden bij Michailov in de buurt. Douglas houdt de bal even bij zich en gaat dan in de verte, in de diepte zoeken naar Ola John. Die wordt niet gevonden omdat Bert ertussen zit en dan meteen de aanval via Kassami. Kassami raakt de bal kwijt. Is Het oh, een wilde actie van Douglas. Meteen de zat erbij. Uitstekend fluitend overigens hoor. Deze meneer D'Amato zijn mijn buren achter mij het niet helemaal mee eens. Maar hij geeft nu een vrije trap aan Douglas. Omdat het inkomen van Sitwell een beetje gevaarlijk was. En mag Brahma de vrije trap nemen. Kijkt om zich heen, vindt Douglas. Douglas Tindalli. Tindalli denkt bij zichzelf, eh, mij kun je wat, je krijgt de bal meteen terug. En dan is het eh, Brahma. Brahma. Tien Tindalli snel weer terug naar Bramen. Ja, die is als de doodend die een verkeerde paas geeft naar die blunder in de eerste helft Krijgt hem eh, toch steeds aangespeeld, Tindalli. En speelt hem dan de diepte in. Goed in de voeten van de jong. De jongen opkomende man in de diepte is eh, net niet goed aangespeeld. Willem Jansen. Maar daar komt de bal bij. Ah, jammer. Tim Cornelissen. Die eh, haalt in één keer uit. Daar moet je wat geluk bij hebben. Hij ramt de bal over het doel heen naar het eh, vak in het stadion dat eh, maar half gevuld is. Voor de rest zit het stadion redelijk vol met zo'n 18, 19 1000 mensen. Balbezit voor Fulham. Na 13 minuten spelen in de tweede helft via een doeltrap. En de stand nog altijd 1-1. 4-0 in Alkmaar bij AZ Malmeu. De andere wedstrijd in deze pool tussen Austria, Wien en Metallist. Kharkiv staat op 1-0 voor de Oostenrijkers. En het balbezit is voor Malmeu. Daar zijn uh, wisselingen geweest ook. Of nou ja, geen meervoud. Enkel fout. Eentje, Ranegi eruit. Dat is die uh, aankoop, die spit. Die trouwens nog, dat was ik helemaal nog vergeten te vertellen. Een blauwe maandag met Go Eagles gevoetbald heeft. Een paar jaar geleden. Niet verder gekomen dan vijf wedstrijden en één goal. Dat had ook te maken met blessures. Dat werd allemaal geen succes. Maar even dus in Deventer rondgelopen. Hij is naar de kant gegaan. En Mutavdzic is voor hem in de ploeg gekomen als uh, vers bloed. Zweden komen wel nu. Met een voorzet die eigenlijk over de aanvallers heen dwarlt. En dan krijgt Balmeu eigenlijk nog de gevaarlijkste kans. Omdat de bal van relatief dichtbij door Elm met nog redelijk wat kracht wordt teruggekopt op zijn eigen doelman Esteban Die bij wijze van spreken een snipperdag had kunnen opnemen vandaag. Als hij nog wat uh, uren had staan. Wat over uren had hij ze echt kunnen opnemen. Want hij heeft niets te doen gehad. Dit was echt het gevaarlijkste nog. Deze terugkopbal van Elm. Het gebeurt na een klein uur. AZ heeft de bal dus weer terug. Dat mag duidelijk zijn. En via 4gever wil de ploeg dan opbouwen. Omdat Elm nu achterin blijft hangen, denkt mooi Sander. Dan mag ik een keer mee naar voren. Viergever doet dat ook. Loopt nu met de bal. Geeft een paas. Die belandt eigenlijk een beetje tussen Maher en Altidor in. Wordt opgevangen dan door Pikalski. Een van de middenvelders. Die kan ook kwijt bij Hamad aan de rechterkant van het veld. Van wie ik me heb laten vertellen dat het een boer zou zijn van Charbel Touma. Oudspeler van FC Twente. Het zijn allebei Syriërs. Ze hebben allebei een andere achternaam. Maar toch schijnen zij verwant te zijn. Dat gaan we tot op de bodem uitzoeken. Berens is de man aan de bal voor AZ. 59 minuten op de klok. De schaapjes op het droge in veilige haven. En meer van die dingen. 4-0 is de tussenstand in Alkmaar. En een hoekschop voor FC Twente. Voel hem. FC Twente na een uur spelen. 1-1. En Twente via Ola John aan de linkerkant met een hoekschop. En John mag die uh, met het rechterbeen gaan nemen. De koppers staan voorin, maar de bal wordt kort genomen via Willem Jansen. Terug naar Ola John. John met uh, de voorzet, want die koppers staan er, maar speelt hem richting Rosales. Rosales nu aan de rechterkant in de buurt van de cornervlag in balbezit. Moet hem even terugspelen op Tim Cornelissen. Doet dat. Cornelissen zou ik een voorzet geven, omdat je uh, die koppers voorin hebt staan. Maar hij verspeelt de bal en dan is alles iedereen uh, en iedereen weg achterin. Maakt Rosales een overtreding waar hij zo dadelijk de gele kaart voor gaat krijgen. Maar het spel gaat verder met Andy Johnson aan de linkerkant. Achterin Brama uh, en Tindalli, Dat zijn de enige twee. Nu komt de rest ook hard teruggelopen. Johnson nog altijd bal bezit. Speelt de bal voor het doel. Net achter de inkomen uh, inlopende Murphy. En daar komt uh, Twente goed weg. Maar als je dan al je koppers voor je hebt staan bij zo'n hoekschop... en je neemt de hoekschop kort en je raakt uh, de bal kwijt... dan heb je een uh, groot probleem. Ik kijk naar de achterzak van de scheidsrechter. Daar komt de gele kaart uit. Ik uh, vertelde het al. Rosales krijgt de gele kaart. De tweede voor FC Twente, Wout Brama, heeft er ook al één gekregen. En die moet uitkijken, want die maakt zojuist een... Uh, een overtreding waar je ja, nou geen gele kaart voor moet krijgen. Maar een beetje slechte scheidsrechter zou hem er zomaar voor kunnen geven. Rosales heeft hem wel gekregen. Twee gele kaarten tegen één. Alleen Griegera bij Fulham. Met Fulham in de aanval. Met, uh, aan de rechterkant... Balbezit voor Kassami. Kassami met uh, Tindalli. Gaat uh, langs Tindalli? Nee, Tindalli verdedigt goed. Bal blijft uh, niet binnen, want gaat over de zijlijn net voor de cornervlag. Dus een inworp voor Fulham aan de rechterkant van het veld. Het is een beetje rustig geworden in het stadion, omdat uh, Fulham niet goed speelt en uh, Twente af en toe gevaarlijker uit kan komen. Maar zo gauw het ook in de buurt is uh, van het doel zoals nu met Dembele, dan beginnen ze weer te juichen. Dembele nog altijd. Komt de bal uh, bij Johnson het schot. Goede redding van uh, Mikhailov. En dan moet Twente in de omschakeling snel zijn. Luc de Jong opgepakt door twee man. Raakt de bal kwijt aan Grigera. En nu komt er weer zo'n uh, opleving van voelen. Bal gaat over de zijlijn. Grigera gaat gooien. Het publiek uh, heeft daar een applausje voor over. Grigera gooit de bal uh, naar Dembele. Goed spelend Dembele overigens. Uh, als hij in balbezit is het altijd gevaar. Altijd richting het doel. Spelend een heerlijke voetballer. Genoot ik ook al van op de Nederlandse velden. Bij uh, AZ en bij Willem II. Balbezit. Nog altijd voor uh, Fulham. Maar dan een uh, slordigheidje. Ja, Fulham kan nu ook weer een slordigheidje van Ola John. Maar het uh, pakt goed uit als Willem Jansen de bal in de diepte speelt. Ola John op volle snelheid. Kan hij hier eerder zijn dan zijn tegenstander Beert? Nee, want hij snijdt hem de pas af. Speelt de bal even terug op Schwarzer. Schwarzer naar Hangerland. Hangerland kan uh, ook aangepakt worden. Ga er maar naartoe, want het is geen uh, sterke centrale verdediger. Uh, Ros, ex-Arsenal, zit op de bank. Is uh, beter wat dat betreft. Maar wordt uh, uh, gespaard. Ook omdat hij een klein beetje... Een beetje verkouden zou zijn. Meteen weer balverlies voor Fulham. bezit voor Twente via Rosales. Rosales naar Brama. Brama naar Cornelis. Op de middellijn aan de rechterkant van het veld. Speelt hem helemaal terug naar Wischerof. De aanvoerder van FC Twente die speelt hem breed naar Douglas. Douglas terug op Wischerof. Zo tikken de seconde weg. Ik denk dat Twente natuurlijk ook met een gelijk spelletje uit bij Fulham... Uh, zeer tevreden zal zijn. Als je ook kijkt naar de andere twee ploegen in deze pool. Wiesla Krakau en Odense. Uh, dan zou je moeten zeggen, de eerste twee moet toch mogelijk zijn. En dan uh, hoort Fulham toch zeker tot de favorieten normaal gesproken. En als je dan uit een punt pakt, is dat uh, lekker. Maar er zit uh, meer in, maar ook minder. Want Fulham is af en toe ook uh, gevaarlijk. Maar nu ook weer een slechte paas van uh, Andy Johnson. Kan opgepikt worden door F Z20. Uh, Leroy Fer, nog weinig van gezien. Heeft uh, balbezit. Speelt hem in de voeten van uh, John aan de linkerkant. He, John ook weinig van gezien. Ook nu laat de bal zomaar over de voet rollen. bal gaat over de zijlijn. En dan kan Grigera gaan gooien. Doet dat naar Beert. Beert balbreed naar Hangerland. Die wordt uh, even opgejaagd door uh, Rosales. En dan uh, goed vrijgelopen door Clint Dempsey. Dempsey met snelheid. Bal naar de linkerkant. Naar Briggs. Briggs uh, speelt de bal door naar Dembele. En Dembele uh, trekt natuurlijk naar binnen. Speelt hem goed in de voeten van Dembele. Dempsey. Dempsey moet de bal naar buiten geven, uh, doet dat niet en uh, speelt de bal met een steekballetje tegen het lijf aan van uh, Brama En blijft dan niet in balbezit, want de bal gaat over de achterlijn. En zo na 65 minuten spelen, oftewel 20 minuten in de tweede helft, staat het nog altijd 1-1 bij Fulham tegen FC Twente. Oh, oh, Show it time. Wel een aardige intro naar het volgende onderwerp. Manfred Man met HH Zet de Clown. Werd versloten met Den Haag. De grote vraag is wie de clown dan is. Goed, uh, we gaan verder. Wilma Borgman zit namelijk in Den Haag. Wilma, ik heb namelijk uh, hier al anderhalf uur loop ik te vertellen dat jij in de krochten van Den Haag op zoek bent naar de premier Mark Rutte. Ik heb hem gevonden. Laat het interview maar horen. Ja, komt ie Stilte ja. dus inderdaad, want uh, uh, Rutte had zich uh, verschanst in het restaurant van de Tweede Kamer... waar wij journalisten niet mogen komen. Uh, een collega had hem wel binnen zien komen en die heeft het gewaagd om een microfoon onder zijn neus te duwen. Maar de premier uh, had geen enkele toevoeging um, op die brief die hij eerder vandaag heeft gestuurd... en waarin hij dus zei dat het een menselijke fout was. Hè, de, de, dat uh, um, de echte miljoenennota op internet verscheen in plaats van een fake um, um, bestand. En daar had hij dus niks aan toe te voegen, dus het bleef uh, heel stil vanaf uh, Rutte. Nou, geen Rutte dan, maar nee. ondertussen zijn wel alle bestanden van uh, de andere nota's, oftewel begrotingen van de diverse ministeries op internet verschenen. Zeker, ja. Hebben we doorgelezen en uh, ook die van Binnenlandse Zaken en die van de politie. En die van de politie, maar eerst, Bert, wil ik even een correctie uh, vertellen, want in de miljoenennota staat iets anders dan in de begroting van in dit geval het uh, departement waar het kindgebonden budget uh, in wordt omschreven. In de miljoenennota staat een foutje. Daar staat in dat het kindgebonden budget omhoog gaat, maar maar ze hebben het bedrag waarmee dat omhoog gaat een beetje verkeerd opgeschreven. Er staat 150 euro per jaar, het is 6. Euro. Dus dat is een, een tegenvaller en een foutje ook. Inderdaad zal ik nu even iets vertellen over veiligheid en justitie. Daar was wel veel al bekend. Hè? Want um, Ivo opstelt heeft het bijvoorbeeld over de invoering van de nationale politie. Heeft het ook over de vermindering van het aantal rechtbanken. Maar dat wisten we al. Um, wat in de begroting opvalt is dat uh, daar heel veel afrekenbare doelstellingen in staan. Bijvoorbeeld de pakkans moet met 25 procent omhoog. Ehm... Um, de criminaliteit moet op veel fronten met 25 procent dalen. De administratieve lasten van de politie moeten omlaag met 25 procent. Dat geldt allemaal voor volgend jaar, want die begroting gaat natuurlijk over volgend jaar. Um, en zo in de opsomming achter elkaar krijg je van dit uh, departement toch wel het beeld van harde straffen en zwaarde straffen. Ik uh, zal je wat voorbeelden geven. Um, er wordt uh, bij winkeldieven standaard een bedrag van 151 euro in rekening gebracht. Uh, dat moet dan dienen als schadevergoeding voor de tijd die de winkelier aan de aanhouding en afhandeling van die diefstal moet besteden. Um, de mogelijkheden voor het preventief fouilleren worden verruimd. Er komt in 2012 een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om automatisch kentekens te registreren met behulp van camera's. Nou, ik dacht dan kunnen ze misschien eindelijk die snelwegschutters in de gaten krijgen. Um, en met dat alles, met dat hele pakket, wil de minister opstelten de criminaliteit te, te lijf gaan met veel van die concrete doelen. Wat daarbij wel opvalt is dat er tegelijkertijd bezuinigd wordt op de politie en dan vooral op de politie. Scholen. En de politiebonden denken dat dat zelfs oploopt tot een paar honderd miljoen euro, Bert. Goed, dat staat er allemaal in, die begrotingen die vandaag zijn gelekt. Ik zie trouwens nergens staan dat het aantal lekken omlaag moet. Maar goed, nou, ik zo... geloof ook niet dat het een lek was. Dit was natuurlijk gewoon een uh, menselijke fout van iemand die een verkeerd bestand op een verkeerde plek op internet gezet heeft. En daarna, toen de miljoenennota één keer op internet stond, heeft uh, het kabinet besloten om dus ook maar de afstandelijke begrotingen te publiceren. Dus een lek was het in dit geval, geloof ik niet. Maar we hebben er wel over gesproken vandaag, omdat Zeker. Het allemaal... Dat voor tijdig werd gepubliceerd. Dankjewel Wilma. Wilma Borgman was dat. Als u nou er geen genoeg van kunt krijgen, de NOS houdt een live blog bij op nos.nl. Jack, kan je alles nog eens een ritje nalezen? Helemaal goed. En er wordt ook niet meer gelekt. Ik hoorde juist, zojuist uit het restaurant dat Rutte een medium biefstukje had met wat frietjes, wat doppertjes en een beetje appelmoes met een kerstje erop. We gaan weer naar Andy Houtkamp voor hem twente. Twee wissels, eentje aan beide kanten. Nu gaat er een kaart komen voor. Een gele kaart. Het is voor de aanvoerder Danny Murphy die er gemeen inging. En wie ligt daar op de grond? Het is in ieder geval niet Ola John, want die is uh, vervangen door Bayrami. Emir Bayrami, het is een uh, pittige overtreding hoor. Het is een overtreding op Rosales. En Rosales staat wel een beetje bekend dat hij makkelijk gaat liggen. Maar de, het gestrekte been van uh, Murphy was goed voor een, uh, een gele kaart. Ook een wissel aan de kant van Fulham. Bobby Zamora is gekomen voor de doelpunt te maken Andy Johnson. Zamora, een uh, publiekslieveling, grote, sterke... Spits is dat. Maar ja, Johnson speelde geen slechte wedstrijd. Pas, heb jij weer wat leuks? Nou nee, strafschop voor Malmö. Ja, tenzij het tweede komt, of je dat misschien leuk? Het is 4-0 voor AZ. Het kan 4-1 worden als Larsson de bal gaat binnenschieten die die inmiddels heeft klaargelegd. Spannend zal het niet meer worden, want we zijn al 71 minuten onderweg. Hoe het allemaal tot stand kwam vertel ik zo. Eerst maar eens kijken of de bal erin gaat, of dat Esteban... Nog een antwoord kan verzinnen op deze trap. Nee, want de bal gaat feilloos linksboven in de hoek 4-1 door Larsson bij AZ Malmö. Het is heel sneu vooral voor Etienne Rijnen, die zijn Europese debuut maakt. Die komt in de ploeg van Mooisande. Dat gebeurt echt hier eens 11 seconden geleden. Die staat 7 seconden in het veld. Wil dan vervolgens in zijn eigen strafschopgebied een bal wegtrappen, Mist de bal, raakt de tegenstander. Bal op de stip, Rijnen geel. Ja, dat is wel heel sneu debuteren zo. Nogmaals, voor de wedstrijd zal het niet meer veel uitmaken, want die gaat AZ goed winnen. Maar Rijnen zal er toch een vervelende nasmaak aan overhouden, denk ik. 4-1, de nieuwe tussenstand bij AZ Malmö, strafschot door Larsson. Uh, wissel aan de kant van Fulham uh, Met 10 uh, gaat Kassami eruit en uh, met 16 komt Damien Duff erin. Dat is de man van de voorzetten. En die is niet slecht hoor, dat, die kan er wat van. Dat betekent dat Martin Jol toch wel graag... Deze wedstrijd wil wienen, heeft toch met Zamora en uh, Duff twee basisspelers normaal gesproken in de ploeg uh, gebracht. Dus twee wissels, maar uh, FC Twente in de aanval via Bayrami. Bayrami bal naar uh, Tim Cornelissen, halverwege de helft van Fulham. Gaat de bal naar Rosales. Rosales tussen twee man speelt hem terug op Cornelissen. Cornelissen naar Willem Jansen, die draait zich goed vrij. Doet dat uh, knap, geeft hem aan de opkomende Tindalli. Tindalli bal breed naar Fer. Fer. Naar Jansen. Jansen probeert in te spelen bij Barami. Maar Barami let niet echt heel lekker op. En dus kan via Chris Beert de ploeg van Martignol weer in de aanval gaan. Doet dat wel eerst via de keeper Schwarzer. Die trapt de bal naar voren. Goed gedaan door Bobby Zamora. Daar Dembele, die een perfecte wedstrijd speelt tot nu toe. Echt een van de betere bij Fulham, Moussa Dembele. Een tijdje geblesseerd geweest, niet al te lekker. En speelde afgelopen weekend een halve wedstrijd tegen Blackburn. Een wedstrijd die gelijk werd gespeeld, 1-1. En uh, kwam als invaller voor Brian Ruiz. Die niet gerechtigd is om te spelen voor Fulham. In deze wedstrijd tegen zijn oude club FC Twente. Uh, zwak spel weer van uh, Fulham. Het was nu een foutje van Sipwell En uh, weer een fout. En dan kan Luc de Jong weg. Luc de Jong in het op gebied. Luc de Jong moet een breed geven. Geeft hem even terug op Rosales. Rosales naar de Jong. Maar de Jong staat buitenspel. Kan niet naar de bal toe lopen. Ja, dat is niet slim van de Jong. Die had even twee stappen terug moeten doen. Geeft ook een uh, wijst... Uh, zijn hand omhoog uh, ter verontschuldiging. Maar nu heeft over de bal alweer. Speelt hem naar de linkerkant, naar Bayrami. Er zit echt wel meer dan een gelijk spelletje in. Als uh, beide ploegen uh, flink op de aanval gaan spelen. Zeker Fulham speelt op de aanval. En dan komen de mogelijkheden voor FC Twente. Leroy Ver uh, slaat uh, <coughs> Jansen over. Speelt de bal naar Cornelissen. Cornelissen naar Rosales. Rosales terug naar uh, Willem Janssen. Jansen goed gespeeld uh, op uh, Luc de Jong. Maar die paast hem niet goed terug op uh, Jansen. Maar hij stoort heel goed door en kan de bal. Afpikken van Briggs. Speelt de bal uh, uh, voor het doel. Naar nou, Bayrami. oh joh, zit je voeten tegenaan. Dat doet hij niet. En dus kan er uh, door Grigera worden uitverdedigd. Is het Damien Duff voor het eerst in uh, balbezit voor Fulham? Uh, uh, kan ook niet echt lekker een uh, medestander vinden. Uh, Dan wordt er een overtreding, lijkt mij, gemaakt door Dembele. Wat zegt de scheidsrechter? Jawel. Overtreding, uh, Dembele. Bele. Een lichte op uh, Bayrami. Als Tindalli mag gooien, mag hij, dan klopt dat niet. Want het was uh, Bayrami die de bal het laatst raakte. En het is een inworp. Een foutje van de scheidsrechter die verder een uitstekende wedstrijd fluit. Uh, bal gaat de diepte in. Uh, bal moeizaam gekopt door Beert. Maar teruggebracht door FC Twente. Wordt Hangerland opgejaagd door Luc de Jong. Hangerland terug op Schwarzer. Uh, 76 minuten precies gespeeld. Laatste kwartier is dus uh, bezig. Douglas hoog boven alles niet alleen uit. Vindt uh, Rosales. Rosales naar de Jong. Maar de Jong is een paas. Richting Rosales is weer niet goed. Hij kan opgepikt worden door Hangerland. Hangerland naar Beert. Beertbal de diepte in naar Dembele. Dembele op de middenlijn. Uh, goede bewegingen langs Douglas. Speelt de bal dan niet goed. Want hij speelt naar Cornelissen. Heeft hij nooit meegespeeld, Dus is het geen goede paas. Als er rechts achterin door Rosales een aardige beweging is. Hij probeert langs Briggs te komen. Die is een meter of drie groter dan hij. En houdt hem dan ook even tegen. Levert een vrije trap op voor FC Twente. Voor de ogen van Martin Jol. Vrije trap genomen. Uh, Wissgrove naar Douglas. Douglas naar Tiendali. Die geeft hem meteen terug als de dood is. die uh, moet alleen nog maar verdedigend werk uh, opknappen. Ik zou Leugers bijvoorbeeld uh, voor Tiendali brengen. Maar goed, wie ben ik? Co-Adriaanse weet het natuurlijk verreweg het beste. Als uh, de bal van Douglas niet echt uh, plezierig is. En met heel veel moeite richting Wissgrove komt. En Wissgrove de bal uit uh, de verdediging moet uh, wegtrappen. Doet dat richting Rosales. Maar over de zijlijn mag er ingegooid gaan worden door... Fulham hebben wij precies 77 minuten gespeeld bij Fulham FC Twente. En is een uitgelijk spelletje ook goed hoor voor Twente. Maar misschien dat er nog meer in het vat zit. 1-1 na 77 minuten spelen. Klein kwartiertje nog te gaan in Alkmaar. Waar AZ de wedstrijd natuurlijk al in een vroegtijdig stadium heeft beslist. Het is 4-1. Dat was het, nou ja 4-0 was het al na 49 minuten. Zo even scoorden natuurlijk de tegenstander nog uit een strafschop. Na dat ongelukkige moment van Invaller Etienne Rijden, die daar dus voor geel kreeg ook. Nou heeft Malmö even geprobeerd om daarna wat gas te geven... en kijken of AZ nog wat nerveus werd. Dat bleek eigenlijk niet het geval. Ik heb de indruk dat ze nu na vijf minuten denken... nou ja, dat wordt dus niks meer vanavond. Supporters, en dat is wel leuk om te zien... een vak vol met Malmö-fans in lichtblauw uitgedost. Die hebben de hele wedstrijd lawaai gemaakt... en zijn de hele wedstrijd ook in beweging gebleven. Dat zijn wel fans waar je wat mee kan. Maar uh, zij worden niet beloond door hun elftal... Dat, zoals gezegd, vorig jaar dus kampioen werd van Zweden. Maar dit seizoen genoegen moet nemen met een plaats in de middenmoot. Ze staan achtste en dat is toch een beetje beneden de stand. Het loopt allemaal niet heel erg lekker en dat is ook wel terug te zien in deze wedstrijd. Want AZ heeft, nou ja, is beter op alle fronten, maar heeft echt weinig moeite met dit elftal van de Malmö. Dat in de slotminuten van deze wedstrijd een verloren strijdstrijd. En dan maar hoop dat het misschien de schade nog wat uh, kan beperken. Als er een voorzet komt die dit keer door Rijnen goed wordt weggekopt uit het strafhofgebied. Dan moet Gudmundsson ook aan invallen de bal meenemen. Dat doet hij handig langs twee man, langs drie man. Dan staat er toch een been in de weg van Ricardinho. En gaat de bal via de linksback over de zijlijn. Ingooi voor AZ halverwege de eigen helft. De tijd tikt vrolijk verder. 12,5 minuten minuut nog officieel. En AZ zonder in de problemen te komen. En dat gaat ook niet meer gebeuren. Ook staat voor... In eigen huis met 4-1 tegen mannen. Druk van FC Twente en uh, druk richting het doel van Fulham. Twente wordt sterker. Bal naar de linkerkant, naar Bayrami. Bayrami met de voorzet. Kan niet gekopt worden. Luc Jong. maar wel opgevangen door Cornelissen. Rami en die schiet de bal tegen zijn tegenstander aan. Levert wel een hoekschop op. En jammer dat hij net van de voet afsprong sprong een beetje voor uh, Tim Cornelissen. Waardoor hij niet echt lekker kon uithalen. Op het moment dat de bal bij hem kwam, uh, kon, kon hij dat wel. Toen was er geen Fulham-speler in de buurt. Maar de twee meter die de bal van zijn voet afsprong, sprong, was net genoeg voor... Briggs om in de buurt te komen. Wel de hoekschop vanaf de rechterkant. Rosales slentert naar die. Uh corner toe. Naar de cornervlag En legt hem neer. Gaat het met het rechterbeen nemen. Uh, vanaf de rechterkant. Dus normaal gesproken bal van het doel af. Wissgrove mee naar voren. Luc de Jong kan ook heel aardig koppen. Daar is de Jong. Die komt de bal half. Kan Wissgrove hem binnenhouden Dat kan niet. En is in het strafschopgebied. Peter Wissgrove. Die heeft wel zijn aardige bewegingen laten zien. Ook uh, iets minder. Uh, de mooiste zwolven van het jaar. Die is niet te overtreffen. Speelt er wat terug op Douglas. Douglas tweede paal. Nee, Luc de Jong. Klein duwtje in de rug kreeg hij van Bobby Zamora. Die uh, van de uh, prins geen kwaad weet en dus heel rustig terugloopt. Richting zijn positie voorin. De trap, de doeltrap gaat komen van Schwarzer. 80 minuten gespeeld. 1-1 de stand. Allebei de doelpunten in de eerste helft. Na 19 minuten Johnson. 1-0. 41ste minuut Luc de Jong. 1-1. Maar. Uh, Vollum heeft het niet echt hoor. Ook al uh, nu weer snel de bal kwijt. En dan kan uh, Rosales ertussen zitten. Maar hij speelt de bal wel over de zijlijn. Gaan we weer een wissel krijgen. Uh, 14 en 28. Oftewel Briggs die eruit gaat. En met 14 komt Sanderos erin. Philippe Sanderos, de Zwitser. Die uh, ik gisteren weg zag rijden vanaf het trainingsveld. In een klein autootje. Een uh, Bentley Sport. Hij heeft zijn uh, schaapjes aardig op het droog. Hij gaat natuurlijk centraal achterin spelen. En um, oh nee, Grigera, nee, Grigera gaat de bal gooien. Dus even kijken hoe ze dat dan uh, gaan oplossen. Grigera gaat aan de linkerkant spelen achterin. En uh, Sanderos centraal achterin. En dat betekent dat Beert aan de rechterkant speelt. Uh, allemaal achterin bij Fulham. Fulham dat uh, in balbezit is via Sanderos. Sanderos, bal de diepte. Niet goed op de voeten van Tindali. Tindali moet uitkijken. Uh, speelt de bal goed naar Willem Jansen. Goeie beweging van Willem Jansen. Met uh, Luc de Jong aan de rechterkant. En aan de linkerkant Barami. En helemaal aan de rechterkant Rosales. Maar die wordt een beetje achter uh, zich uh, gespeeld. En speelt dan de bal volkomen onbegrijpelijk. In een, uh, op een plek van het veld. Waar ook geen enkele speler in de buurt staat. Zowel van Fulham als van FC Twente. Dus gaat de bal over de zijlijn. Zie ik Danny Lanzaat aan de zij. Aan de linkerkant met co adriaanse Wat laatste in stuk krijgen. En is er gegooid op Dembele. De bal Dembele. Dembele weer een goede pas op Zamora. Zamora naar Dempsey. Uitkijken geblazen. Want aan de linkerkant komt de, invaller, of, eh, komt de bal voor het toe. En dan is het maar goed dat Drama. Die voorzet van Grigera. Eh, de bal nog net aanraakt voor een hoekschop. Anders was het echt gevaarlijk geworden. De landzaad staat dus klaar om in te vallen. gebeurt niet omdat het een hoekschop is voor Fulham. Dan moet je nooit je spelers die hier al staan uh, uit de, de, de positie uh, halen. En dus uh, wacht Ko-Adriaan. Ze komt de hoekschop vanaf de rechterkant voor het doel. Weggekopt. Opgevangen door Bayrami. Kan hij met uh, wat tempo uh, uh, naar voren komen. Maar er is uh, geen steun. Doet hij het helemaal alleen. Tussen twee, drie man. Wordt even aangetikt. Krijgt de vrije trap. En een gele kaart. De gele kaart. Dat is een... Uh, een redelijk uh, snelle voor Sanderos. Net in het veld, tikt even bij Ramian, krijgt een uh, gele kaart. En zo heeft uh, FC Twente een vrije trap. Zeven minuten voor het eind van de wedstrijd gaan we de wissel krijgen. Danny Landzaat erin, uh, Willem Jansen eruit. Jansen die uh, niet slecht heeft gespeeld, veel uh, werk toch wel heeft verricht. Maar uh, nu dus naar de kant wordt gehaald. Misschien ook met het oog op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen ADO. Dat zal bij Coadriaanse absoluut niet spelen. Daar waar zoveel trainers, uh, spelers zoals Martin Jol dat vanavond doet... rust geeft voor de volgende wedstrijd... Uh, zal dat uh, bij FC Twente niet het geval zijn. Lanzaat, verse kracht voor Willem Jansen. Kijken of Lanzaat nog wat leuks kan doen. De vrije trap stond nog, is uh, genomen door Wout Brama. Terug op uh, Douglas. Douglas, bal breed naar Wischerof. En dan uh, moet de bal uh, toch wel hard naar voren worden gespeeld... omdat de rest allemaal in de dekking staat. Rosales komt de bal... Maar komt hem in de voeten van een tegenstander. En dan is het uitkijker geblazen als Dempsey de bal heeft. Dempsey nog altijd in balbezit. Wordt aangetikt door Brama, Krijgt uh, vrije trap tegen Brama, uh, Vrije trap. Zeg maar een metertje of 4-5 over de middellijn. Is uh, snel genomen. Naar Sanderos. Sanderos, bal naar de rechterkant. Naar Beert. Beert uh, probeert een 1-2'tje aan te gaan. Maar uh, dat uh, lukt niet helemaal. Maar toch balbezit voor Damien Duff. Damien Duff moet hem helemaal terugspelen omdat hij goed opgevangen wordt door Bayrami en door Tindalli. En dan is het Hangeland die in de middencirkel de bal heeft. Het lijkt een beetje op een slotoffensief van Fulham. Als er onderuit gegleden wordt voorin door Bobby Zamora en de bal over de achterlijn gaat. En Michailov de bal weer in het spel mag gaan brengen via een doeltrap. Hij doet dat heel rustig. Kijkt naar de klok. Groot klok. Tegenover hem het enige scorebord op dit, uh, in dit stadion. En dat is uh, te zien door Michailov. Hij ziet dat er 84,5 minuut op het scorebord staat. En Twente dus nog minimaal 5,5 minuut moet volhouden om een uh, puntje binnen te halen. Of misschien wel meer als Bayrami de bal heeft. Bayrami speelt de bal... Uh, Tussen uh, Luc de Jong en uh, ver door. Dus balbezit voor uh, Fulham. Fulham via Sidwall. Sidwall die wat meer naar voren uh, uh, speelt. En zojuist ook even gevaarlijk was in de buurt van Michailov. Maar de bal gaat weer terug naar Sanderos. Sanderos de Zwitser gaat uh, lopen met de bal. Speelt hem dan naar Beert aan de rechterkant over de middenlijn. Uh, naar Duff. Duff uh, twee mooie bewegingen maar moet toch terug. En dan een slechte bal weer van Beert. En het oh no, achter me van uh, een fan is uh, prachtig om te horen. Uh, je ziet dat Bayrami in balbezit is. En Bayrami heeft nog altijd de bal. Bayrami langs Sanderos wordt aangetikt. Maar het spel gaat verder. Lanzaat heeft de bal. Danny Lanzaat, halverwege de helft van Fulham, gaat uithalen. Lanzaat een hard schot. En moeizaam is het zwartse die de bal kan uh, tegenhouden. Dat was een verneindig schot van uh, Danny Lanzaat. Maar Schwartzer heeft hem uiteindelijk in de uh, forse Australische knuist. En kan hem uh, weer in het uh, spel gaan brengen. Doet dat uh, richting Zamora. Zamora wint het wel van uh, Douglas. Wat uh, niet vaak gebeurt in deze wedstrijd. En dus heeft Michael op de bal. Wij gaan de laatste vier minuten van deze wedstrijd in. Fulham FC Twente 1-1. AZ Malmö 4-1. Veel uh, grote Zweedse voetballers uh, zijn hun carrière begonnen bij Malmö. Of hebben er in de lente van hun loopbaan gespeeld. Toyvoto bijvoorbeeld. Ibrahimovic. Marcus Rosenberg. Patrick Andersson uit een wat verder verleden die bijna 100 Interland speelde. Maar ik heb vanavond weinig spelers zien die ik een grote toekomst toedicht. Het is een uh, vrij matig elftal vind ik Malmö. AZ uh, gaat makkelijk winnen. Nog een redding nodig van Esteban. Dat is dan wel aardig op een schot van Vincenz. Dat is een deen, De rechtsback. Maar uiteindelijk heeft Esteban zijn handen goed achter de bal gekregen. AZ zou het publiek nog kunnen vermaken, een schuine streep bedienen. Door nog een vijfde te maken, zo bij het sluiten van de markt. Zodat de mensen straks nog wat vrolijker de auto in stappen. Dat zou zelfs nu kunnen als Holman maar weer eens aan een solootje begint. Wat heeft die een energie? Voor de verandering grijpt de Zweedse Defensie een keer in. Want wij vinden in Nederland nog wel eens dat we zwak verdedigen. Maar de Zweden maken er vanavond bij weilen een potje van. Door de tegenstander AZ dus maar te laten lopen, niet in te grijpen, af te wachten. Het idee te hebben, de ander doet het wel. Zo kwam de goal van Holmen tot stand, het is zwak. Nu de Zweden nog één keer met een bal naar voren, die wordt door Reinen weggekopt. Dan zou er van afstand geschoten kunnen worden, dat gebeurt ook wel. Dat gebeurt door Doermas, maar de bal verdwijnt in de handen van Esteban. 4-1 is het, normaal gesproken zonder tegenbericht is de conclusie na 86 minuten blijft het dat ook bij AZ Malmö. En dus doet AZ hele goede zaken. En misschien doet Twente ook wel goede zaken. Bij die 1-1 doen ze dat al. En misschien wel met een gestolen doelpuntje in de laatste drie minuten. Want die laatste drie minuten van de officiële speeltijd zijn ingegaan. Met Michailov, de keeper van Twente, in balbezit. Speelt de bal naar Peter Wiskrof. Goed overend gebleven. Daar waar Benfica zoveel sterker was dan FC Twente... is dit Fulham nou, zeg maar gelijkwaardig. Terwijl Fulham toch thuis speelt op Craven Cottage. Deze Prachtige voetbalground in Londen aan de Thames. bal over de zijlijn. Maar was al gevlacht en gefloten voor het buitenspel van Zamora. En Martin Jol die aan de zijkant staat met een wat nors gezicht zoals we dat wel kennen. In trainingspak waar altijd veel kritiek op is geweest in Nederland. Daar zal je men hier absoluut niet over horen. Hij kijkt en ziet dat het 1-1 staat. Arme karakteristiek over elkaar. Michailov doet heel lang om een vrije trap te nemen. Heeft hem nu genomen. Richting Luc de Jong. Die gaat de lucht in. Maar de bal gaat over Hangerland en Luc de Jong heen. En die komt dan zomaar bij Maar Die geeft een heel klein duwtje. Heel klein duwtje. Wordt wel bestraft door scheidsrechter D'Amato. En dan uh, zijn de fans van FC Twente waar ik naar kijk die allemaal staan. De fans van uh, Fulham die overigens allemaal nog wel blijven zitten in het stadion. Uh, uh, zitten ook allemaal. En dan uh, gaat de bal naar voren. Uitkijker geblazen. Maar Douglas let goed op en laat de bal over de achterlijn gaan. Uitstekend gedaan voordat Zamora gevaarlijk kan worden. Is het... Uh, dat grote lichaam van de toekomstig Nederlander die uh, zijn lichaam er dus inzet en de bal over de achterlijn laat gaan. En zo gaan we naar de laatste minuut, naar de negentigste minuut. Op tien seconden na gaan we nog één minuut plus extra tijd krijgen in de wedstrijd Fulham Twente. Geen grootse wedstrijd. Twente speelde ook zeker niet uh, heel erg goed, maar blijft uh, knap overeind. Uh, hem matige ploeg. Balbezit voor Tindalli. Tindalli, bal naar voren. Bij Rami uh, glijdt weg. Uitkijken geblazen, maar dat hoeft niet, want Douglas zit ertussen. Ver, ver in de middencirkel. Bal helemaal terugspelend op uh, Mikhailov. De keeper van de Bulgaarse keeper van FC Twente die één doelpunt te verwerken kreeg na een blunder van Tien Dali. Was het Johnson die de openingstreffer kon scoren. En de gelijkmaker in de 41ste minuut kwam van Luc de Jong als ver zich goed doorzet. Ver speelt de bal breed en dan is het lanzaat die hem laat gaan. Rosales schiet, Rosales oeh dat is een uh, bal die uh, gevaarlijker leek dan hij uiteindelijk uh, is geworden. Want hij gaat voorlangs. En uh, levert slechts een, uh, uh, een doeltrap op voor de ploeg van Martin Jol. Het was geen slecht schot, maar toch een metertje of 4-5 naast het doel van Schwartz. Het zou knap zijn geweest dat die bal er van die kant in was gegaan. Had uh, eigenlijk niet gemogen. En dat uh, gebeurde ook niet. Bal naar voren. Clint Dempsey kan de bal koppen. En we krijgen er drie minuten bij. Drie minuten extra tijd. Overtreding geconstateerd door D'Amato. En nog een uh, gele kaart. En ik heb, uh, die is voor Dempsey. En die heeft er nog niet één. Dus uh, geen enkel probleem voor de Amerikaan Clint Dempsey. Die uh, aardig kan voetballen. En uh, een van de betere was. Samen met uh, Moussa Dembele, de ex-AZ'er bij Fulham. En bij Twente. Uh, goed gespeeld uh, door bijvoorbeeld Peter Wiskrof. En uh, Lucio maakte natuurlijk een, een goede goal. brama. Als uh, verdedigende middenvelder uh, ook een uh, ruime voldoende. De vrije trap gaat genomen worden door Wiskorf. Doet dat uh, breed naar Douglas. Die wordt uh, opgejaagd door Dempsey. Uh, speelt de bal weer terug naar Wiskorf. Die krijgt Samora op bezoek. en speelt voordat Samora in de buurt kan komen. De bal naar voren. Is het de jong die het uh, kopduel verliest. Maar daarbij ook een uh, uh, klein duwtje geeft aan zijn tegenstander Hangerland. En dus mag FFC uh, Volum... Voetbalclub een uh, vrij trap nemen. Het publiek gaat er nog een keer achter staan. Als Schwarzer de bal naar voren ramt, maar op het hoofd van Douglas wordt opgevangen door uh, uh, wie was dat? Danny Murphy. Uitkijken geblazen. Als uh, Dempsey de bal weer heeft op de rand van het schapselgebied. Opkomende man is Beert moet aangesteld worden. Wordt ook aangesteld. Beert aan de rechterkant met de voorzet in de voeten van uh, Dali. Het uh, slotoffensief is duidelijk uh, nu voor. Fulham, maar de voorzet van Sanderos gaat via de rug van Landzaat in de handen van uh, Michailov. En zo is dat probleem ook weer opgelost. Nee, weinig kansen, echt grote kansen gezien in de hele wedstrijd eigenlijk voor beide ploegen. Een weggegeven doelpunt door FC Twente. Wel een paar kleine kansen van Fulham en een uh, mooi doelpunt van FC Twente dat in de eerste helft ook nog wat kansen had via Luc de Jong en via Willem Jansen. Nu is het uh, Sanderos die de bal naar voren uh, rant, maar weer op de borst van Wout Brama, want als je op zijn Engels voetbal met uh, lange ballen naar voren. Kick en rush. Dan uh, hoef je daar niet voor aan te komen bij mensen als Wisserov, als uh, Douglas en Brahma. Twente gaat nog een keer in de aanval. Via de linkerkant, via Bayrami. Bayrami terug naar Tiendali. Tiendali moet hem terugspelen op Douglas. Doet dat ook Douglas uh, in de voeten van Brahma. Brahma moet het spel verleggen naar de rechterkant. Doet dat uh, keurig naar Wisserov. Wisserov, terwijl het uh, Twente publiek er ook nog maar eens een keertje achter gaat staan. Speelt Tim Cornelissen de bal helemaal terug. ...naar Michailov. En zo zitten we in de slotseconden van deze wedstrijd. Nog een half minuutje extra tijd als de bal richting Luc de Jong gaat. Gaat de lucht in, wint het u wel bal naar Rosales. Rosales aan de rechterkant doet een beetje moeilijk met die bal. Heeft daar ruzie mee en speelt de bal over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden door Fulham. Doet dat naar Hangerland. De slotseconden van deze wedstrijd. En dan pakt FC Twente toch uitstekend een punt mee... ...in de uitwedstrijd tegen Fulham. Tegen het Fulham van Martin Jol... Doet, uh, goede zaak hoor, FC Twente. Het hele Nederlandse voetbal nu, want het is afgelopen. D'Amato fluit voor het laatst. 1-1. Uitstekend resultaat. FC Twente uit tegen Fulham. Ik denk dat de Jol minder blij is dan Co-Adriaanse. We gaan door met paardensport. De Nederlandse springruiters zijn bij de EK Madrid gestegen naar de eerste plaats in het landenklassement. Na de eerste ronde stond Oranje nog vierde. Bondscoach Rob Erens zag zijn ploeg uitstekend presteren vandaag. Ja, dit was geweldig. Zeker een, een, een opsteker. Na gisteren stonden we vierde na het eerste onderdeel, het jacht. Dat was eigenlijk een, een goed moment. Uh, bewust voor gekozen, dus niet alle registers losgetrokken. Dus om, om, om niet met te veel achterstand naar vandaag toe te gaan. En vandaag was gewoon geweldig. Drie rondjes nul. En dan blijf je op hetzelfde aantal punten staan vanaf gisteren. Dus dat is, dat is geweldig. Ja. Nederland staat nu aan de leiding door inderdaad drie nul ritten. ritten, dat begon met Erik van der Vleuten. Ja, Erik van der Vleuten die reed eigenlijk met uh, VDL-groep Utasha SFN een hele mooie ronde. Uh, had uh, gisteren eigenlijk ook al een goede start, maar met één fout. Uh, het tweede rondje was eigenlijk van zijn zoon, maken van der Vleuten VDL-groep uh, Verdi. Uh, kreeg eigenlijk een pechfout op het water, maar achteraf gezien werd de sloot heel slecht gesprongen door een heleboel ruiters. En een fout op de laatste. Uh, Urkommers uh, New Orleans van Gerco Schreuder, die deed eigenlijk wat hij normaal gesproken ja, altijd doet. Wat we van hem verwachten, die reed een mooie nulrondje. En uh, Jeroen Dubbeldam, die uh, gisteren natuurlijk een beetje pech had in het jacht. Door één fout, uh, wat uiteindelijk dan uh, zijn tweede plek kostte. Deed vandaag eigenlijk met BMC uh, van Gruns van Simon een geweldige nulronde. En uh, ja, dat was gewoon top. Dus beter, beter kan het vandaag niet. We moeten nu de focus vasthouden voor, uh, voor morgen. Om die uh, nominatie voor Londen binnen te trekken. En ik denk dat, uh, ja, dat een, een medaille er ook nog in zit. Het maakt de bondscoach trots. Maar we hebben nog niks. We hebben nog niks. Uh, dat is in onze, uh, onze sport zo. Uh, we genieten van deze dag die we vandaag hebben en die van gisteren die we hadden. En we moeten morgen weer keihard strijden om, om dit zo vol te kunnen houden. Maar in onze spot is natuurlijk een fout snel gemaakt. En als je morgen de pech hebt dat drie ruiters gewoon iets minder geluk hebben en iets minder sterk rijden... Ja, dan kan het ook maar zo zijn dat je van een eerste plek weer naar een vierde of vijfde keldert. Ja, want laten we eerlijk zijn. Marco van der Fleuten... Die was in zijn eentje verantwoordelijk voor alle fouten en dat mag je wegstrijden. Ja, dat is het geluk dat wij eigenlijk in, in, in, in onze sport gewoon van de vier uh, starters gewoon het slechtste resultaat mogen wegschrappen. En uh, dat maakt het ook weer spannend. En uh, zo is dat al heel lang en dat maakt morgen denk ik ook de, strij de strijd weer open en heel spannend. Dus uh, het, wordt een, het, wordt een, uh, ja, het wordt een straffe dag. We worden dus uh, 20 gelijk spelen in Londen. AZ wint uiteindelijk met 4-1. In die groep uh, hebben ook Austria Wien en Metris Garakief. Uh... Een wedstrijd bijna gespeeld, zo niet helemaal afgelopen. Het staat 2-1 voor Garkiv. De groep van FC Twente is Wieslau Krakof tegen Odense. De andere wedstrijd: stand 1-2. Andere uitslagen: Club Brugge tegen Manibor 2-0. Birmingham Sitting Sporting Braga 1-2. Atletico Madrid: Celtic 2-0. Steel Boekarest, Schalke 0-0. En Anderlecht, AEK Athene. Met drie goals van Suarez. Niet die Suarez, maar er zijn meer Soaresen. Maar er is maar één Chris Kijnen. En die presenteert direct het oog op morgen. Wij zijn er volgende week weer, wat mij betreft. Maar morgen, uiteraard, tussen 10 en 11, weer langs de lijn. Graag tot dan. wordt 12 uur. Middernacht. Het is stil. Het is donker. En u luistert naar Radio 1. In Casaluna praat ik met Fons Ori, de enige Nederlandse rechter van het Joegoslavië-tribunaal. Zometeen vanaf 12 uur, Casaluna. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dat zijn er exact evenveel als bij welke andere winkel of site u het ook zou kunnen halen. Toch krijgt u meer waar voor uw geld als u great to cool bij Managementboek bestelt. Zo is er onze handige iPhone-app bijvoorbeeld, waar we toch maar mooi de eerste boekensite in Nederland mee waren. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer voor managers.